Eefje kunnen met het NOS-journaal. Burundi zijn 26 mensen omgekomen bij een aanval door gewapende mannen. Het gebeurde in een dorp in het noordwesten, zegt de Burundese minister van Veiligheid. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Een overlevende vertelt dat de aanvallers het dorp in brand staken... en mensen doodschoten of om het leven brachten met kapmessen motief voor de aanval is onbekend, maar mogelijk is er een verband met een referendum over de president en of die langer mag aanblijven. Sinds daar discussie over is, wordt er veel geweld gepleegd in Burundi door verschillende milities. Noord-Korea werkt hard aan het oplossen van honger en ondervoeding van de bevolking. Dat zegt het hoofd van het wereldvoedselprogramma van de VN... In het Westen bestaat het beeld dat Noord-Korea vaker met voedsel tekorten kampt. Een hongersnood in de jaren negentig kostte aan honderdduizenden mensen het leven. Maar zoiets heeft de directeur van het Wereldvoedselprogramma nu niet gezien, zegt hij tegen de BBC. Hij kreeg naar eigen zeggen ongelimiteerde toegang tijdens zijn bezoek. En volgens hem doet het land er alles aan om ervoor te zorgen dat de bevolking geen honger leidt.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 Whalen gaat vanavond voor een plek in de top 5 van het Eurovisie Songfestival in Portugal. Hij zei daarbij dat hij zich relaxed voelt en dat het nu een beetje is overgeleverd aan de goden. De finale van het Songfestival begint om 9 uur vanavond. Whalen is als 23ste aan de beurt, dat is ergens aan het einde van de avond.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 for Africa. Laat hier pas bij het weer van vandaag. Lekker zorg hier in Zalvoort. Graadje of 23 op dit moment. En dan Shakira op de Zalforts Radio. Met uh, Waka Waka. It's time for Africa. Het is inmiddels 7 over 3. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag uur 2. Heel veel sport daarin uh, Albert-Jan. Ja, met uh, om drie uur. Uh, Jongstleden, uh, vijf minuten geleden. Is de kwalificatie begonnen van de grote prijs van Spanje. Ja. Wel op het circuit van Barcelona. Uh, met name het circuit Catalonia. En waarschijnlijk ook het voetbal. En het voetbal, is Joop Van een... Nes. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het open. Ja, dat vermoed ik, vermoed ik al. De eerste, eerste, allereerste minuut van de, van de wedstrijd. Uh, Jesse Daan, die wurmt zich door de verdediger heen. Legt de bal breed op uh, Nijnsverberg. En uh, die ziet dat de keeper een meter die op 6, 7 voor de bal staat. En vanaf de penalty ziet. Lopt hem eroverheen. 1-0 voor Zandvoort. Oké, okay, dankjewel. Straks uiteraard meer van Joop. Ja, we gaan door. door. Naar de volgende plaat gaan we schakelen met Joop Van Nes. Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort United. In ieder geval de eerste helft. Tweede helft zullen de honneurs worden waargenomen door verslaggever John Lemmens. Goed, zoals gezegd, de, de kwalificatie Formule 1 Barcelona om drie uur begonnen tot vier uur. Kijken hoe Max Verstappen het eh, vanaf gaat brengen. Voor de grote prijs van Spanje morgen die om morgen om tien over drie zal gaan beginnen. We natuurlijk hebben natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Dus houd je pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus met andere woorden, blijf luisteren. Ook het tweede uur naar uh, Zandvoort op zaterdag. Uitgezonden door uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Zo, en we zitten inderdaad in uh, Q1 van de kwalificatie. Max die moet toch uh, zo snel een ronde gaan beginnen. Ricciardo is daar net aan begonnen. We hebben nog ruim 9 minuten in Q1. Uiteraard hou je in de gaten hoe het allemaal verloopt. De echte klassieke des van Alisson Moyet en all cried out. Borden aan het begin van het programma hoorden we Joop van al wat er is al gescoord bij de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Stomvoort tegen United Davo en we gaan weer eens even live schakelen met Duintjesveld. Maar voordat we het hebben over de voetbalwedstrijd van vandaag Joop, afgelopen ja. donderdag de Haarlems Dagblad Cup, de grote finale. Wat gebeurde daar? Moeten we hem weer terughalen? Want ik kan het je echt helemaal weer vertellen hoor. Nou ja, ja, ja, ik ben er wel van geschrokken. 2-0 voorsprong en dan uh, uiteindelijk ja, Rob, toch verliezen. Rob twee Koeien van Arbitale. miscommunicatie en niet goed kijken. Dat is Zandvoort uh, uh, is er tegengekomen. De eerste, het eerste ge, uh, ge, uh, doelpunt van uh, Spaanwouden? Dat gaat die, komt een voorzet. Uh, Daan Kerkman die bokst die bal uit het doel. Die bal gaat via de voorkant van de paal terug het veld in... ...dus heeft hij die lijn niet overschreden. Dat kan niet, anders krijg je die bal nooit richt het veld in. werd mm -hmm. wel op uh, doelpunt gescoord. En dan uh, vervolgens... Gingen we, uh, ...was het 2-1... ...en uh, vijf minuten later... Denk twee, misschien zelfs al drie meter buiten spel en het werd ook weer, werd goed gekeurd. en die vijzitten, die, die arbitra, uh, nee die niet die ja die hield ze vlag gewoon weer naar beneden. Twee keer en dan, dan krijg je gewoon, de spelers die gaan zich lopen irriteren en het, het team irriteerde zich. De, de supporters van de tegenstanders, die pikken het op. Ja, dat was gewoon als je dan bal verliest. En dat is nooit prettig, weet je wel. Nee. En toch moet je daar als, als volwassene moet je daar goed mee om kunnen gaan. Het zijn allemaal volwassen jongens. Uh, ik weet dat emoties in de sport ontzettend belangrijk zijn. En die, gewoon, die gebeuren gewoon. Maar het is niet goed te praten. Absoluut niet. Daarbij komt nog dat het absoluut... Totdat de, de 2 2 werd. Maar Zandvoort wordt gewoon veel sterker. Alleen, uh, ze kon dat niet afmaken. Ja, uh, dan dat is dan een, aan Zandvoort om dat te doen. Uh, we zijn ook nog een doelpunt onthouden, want het water maakte schitterende al in de tiende minuut. Drie minuten later laat we hij weer een schot los en schouwt zo hard. Die raakt de lat, die springt achter de, achter, achter de doellijn, dus het was een doelpunt. En ook dat werd niet door de arbiters gezien. Dus dan krijg je ineens als het dan in de dertiende minuut 2-0, dan krijg je een heel andere wedstrijd. Ja, oké. Okay. Dus het was uh, duidelijk ook uh, aan de arbiters uh, het ja, zeg maar, het dat, uh, dat het verlies uh, gekomen is. Als je cent, ja, voornamelijk de ascenters uitzetten. En dan met name die ene die aan de, aan de tribune kant stond. Ja, die komt bij het fout vrouw maken natuurlijk. Dat was niet zo moeilijk. Nee, dat begrijp ik. Nee, nou, ja, in ieder geval, S.V. Salvoort vandaag uh, weer uh, fris en veruitig op het veld. Ja, niet helemaal compleet. Want uh, uh, Daan Kerkman, de keeper... Die uh, is verforst. die had De laatste competitiewedstrijd kreeg hij in een rode kaart voor een uh, doorgebroken speler. Dus die is afwezig, ook nog jongen, voor een waar. En uh, voor de wedstrijd, heel leuk om te zeggen: dat waren acht of negen jongens van de, uh, de huidige selectie. Die hebben aangegeven in het sterrenteam te willen gaan spelen. Die gaan dus uh, iets lager spelen. Die werden door voorzitter Jan van der Leden gefetteerd. Ontzettend leuk. En toen ging de wedstrijd beginnen. En ja, echt in de 40ste, ach, nee, 46, seconden. 46 seconden lag die bal al. De 1. Prachtig doelpunt. En dan moet je echt gevoel voor een bal hebben. Je moet gevoel voor de situatie hebben. Je moet het allemaal goed kunnen overzien. En dan moet je het ook nog kunnen doen, weet je wel. Mm -hmm. nou, en dat, dat deed Berg perfect. Dat is een kolfje naar zijn hand. En de vroeg eentje van wie scoorde. Ze zegt, nou dan kan er maar eentje dat, dat, dat doen. En dat is mijn huis verbergd. Maar goed, Zandvoort uh, uh, hoeft natuurlijk niet meer te winnen. Uh, heeft nu uh, in dit, dit hele seizoen één wedstrijd in de competitie verloren en eentje gelijk gespeeld. Ja, de, de dwang is er niet meer. Ik denk dat er ook een bepaalde uh, flow weg is. Uh, de, de, ze zijn wel gretig op de score, want ze willen echt bovenaan in de topscoreslijft blijven staan. Want er zijn er vier bij de eerste vijf van Zandvoort, dus dat is geweldig. En Zandvoort heeft 122 doelpunten verschil in het doelsaldo. En dat is ook ongehoord, want we zijn in, in, in uh, uh, Noord-Holland is er niemand beter dan, uh, dan deze cijfers van, van Zandvoort. zo hè. Ja, uh, heel verrassend natuurlijk. Uh, uh, uh, ja, volgend, volgend jaar met de versterking die eraan gaan komen, want er komen gewoon een paar ontzettend goede spelers bij. Ja, dan moet soms het in één keer weer door kunnen stomen naar de eerste klasse. Volgens mij. En ik denk, Luizje dat is eigenlijk de initiator van dat hele team, die heeft het al eens een keertje aangegeven. Uh, ja, wij willen gewoon in één keer door naar de eerste klasse. En als ze dan bij elkaar gaan blijven en je kan daar kampioen worden, dan ga je naar de hoofdklasse en dan krijg je gewoon betere spelers erbij. Dan werkt het gewoon in het voetbal. En uh, ik denk dat, uh, dat de, die wens is daar aanwezig. In ieder geval bij de Spelers. Ik weet niet of het bestuur dat ook wil. Het is altijd, er zijn altijd wat kosten aan verbonden, extra kosten. Maar goed, uh, voorlopig Sam, Stand van zijn in die tweede klasse. En dan ga ik ook op zaterdagmiddag bij de uitwedstrijd mee voor een verslag naar de radio. Hé, hey, dat is uh, goed nieuws, Job. Ja, ja, dat heb ik altijd gezegd. Komen we weer terug in de tweede klasse. Dan ga ik mee naar buiten. Ja, hartstikke goed. <laughs> Geen buitenspeler. <laughs> Dank u wel voor dit moment. De wedstrijd van vandaag. SV Software United. Davo. 1-0 op dit moment. En we komen straks weer bij je terug, Joop. Ja, graag tot straks. Oh, Oké, okay. hoi. We zijn weer in Duitsersveld. Nee, Japp Fris. 13 minuut. Jesse Daan krijgt de bal. Snijdt het strafstokkerbied in. Ziet twee man staan, Maar de bal komt via aan het verdedigen. Bij Patrick van der Woord. En hij haalt het uit. 2-0 voor Zandvoort. To me, it's my sanity. I could never survive. Some people ask me. What are you gonna be? Why don't you go get a job? All that I can Not me, not now no. Ja, we volgen vanmiddag ook de kwalificatie van de Formule 1 race in Spanje morgen. En dat is gisteren eigenlijk gewoon een beetje begonnen hè? met de eerste twee vrije trainingen. Nou, dan vanmorgen of vanmiddag om 12 uur nog vrije training. En uh, daar valt op dat die Williams zeg maar niet voor uit de branders zijn, uh, Albert Jan. Sterker nog, als je even van de baan gaat, dan, ja, dan, sta je gelijk dan is hij ook meteen weer van de baan. Ja, ze stonden ze staan gisteren ook uh, laatste en één na laatste, geloof ik. We He, uh. hebben het over stroll. Maar we gaan eerst even naar jouw vernis toe, Duimtjesveld. Ja, Inderdaad, op uh, uh, 14, nee, 15 uur, uh, minuten en 10 seconden. Witwater gaat een 1-2 aan met uh, Patrick van der Oort. Krijgt hem perfect terug en met een schot beslaat hij de keeper 3-0 Dank zandvoort. Dankjewel. Ja, zo snel gaat dat. <laughs> dus, maar de Formule 1, daar hebben we het over. De Williams, die zojuist van de baan is gegaan, daardoor is uh, Q1 is, uh, op een gegeven moment geëindigd. En dan hebben we op nummer 1 hebben we Sebastian Vettel... op nummer 2 Max Verstappen... op nummer 3 Kimi Raikkonen... en op nummer 4 uh, uh, Nou, Dat de, is hem. Op naar Q2. De, de top 4 van uh, Q1. Op naar Q2. Ben ik ben benieuwd naar de bandenkeuze. Uh, ja, ik ook. Goed. Uh, heb je nog wat te melden? Jazeker. Ja, okay. De gemeente Zandvoort nodigt de inwoners weer uit. En wel om, om mee te praten over het omgevingsplan strand 17... ...mei aanstaande, omgevingsplan Strand. Vooruitlopend op de nieuwe o o o omgevingswet heeft het College van Zandvoort besloten om voor het strand een omgevingsplan op te stellen. Dit betekent dat de huidige bestemmingsplan Strand en Duin wordt vervangen door een omgevingsplan voor het strand. Met de komst van de omgevingswet in 2021 bungelt de overheid regel de regels voor ruimtelijke projecten... Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten... er komen meer samenhang tussen verschillende plannen... waardoor kaders voor projecten eenduidiger worden... en initiatieven sneller kunnen worden gerealiseerd. Er verandert veel, bijvoorbeeld het samenvoegen van 26 bestaande wetten... voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Als een inwoner of ondernemer straks een project of activiteit wil starten... dan hoeft er nog maar één vergunning, weliswaar digitaal... aangevraagd te worden bij één loket... En voor wie is die bijeenkomst uh, bedoeld? Voor inwoners, ondernemers, uh, vereniging van eigenaren en belangenorganisaties. De bijeenkomst is op 17 mei, zoals gezegd, om half acht. Is de, en om kwart over zeven is de inloop in de blauwe tram in het Louis-David-Carré. Als u aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden via Zandvoort.nl voor het omgevingsplan Strand is een plan van aanpak... en een participatie- en communicatieplan opgesteld. Deze stukken kunt u raadplegen op www.zandvoort.nl. Www Nogmaals, praat mee over het, om, over, over het omgevingsplan Strand op 17 mei aanstaande. Meer informatie uiteraard terug te vinden op de website van de gemeente Zandvoort. En dat is volgende week donderdag. Dus uh, meld je aan en uh, ga naar de gemeentelijke website voor meer informatie. Hier is David Ketta in Champagne. Fat. Give me some of that booze But we know your booty pop When they be dropped For me, my baby where your feet is a wrap Love the energy where you bring it up Except in, girl pepper in your ever ever-loved and be queen, girl And I'll say you never yet flop I know why. see But me want to mm. attack me I don't She Precise and exact Good love Girl, going so hard Woo. Girl, it likes up the best Gonna spread them into a park uh, hey Gonna be so bad Swing. Jiggle up your body, jiggle me up your sin-sing say an emblem, you are unicenting Hoping in, but together, but you have a look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop Are you ready for your night of loving With the stamina king, me yeah, and your body calling Good Lord. girl, you're going to so awe Girl, you like some best gonna spread spreading it a part oh, yeah. Jean-Paul, ja, samen in een uh, hit, uh, uit de hitlijst van dit moment, dat was de single Mad Love. Ja, we gaan weer uh, naar uh, Jan van den Schakelen, daar uh, op Duintjesveld, waar uh, de doelpunten flink gescoord worden door uh, SV Salvat, Joop. Rob, ze vliegen hier om de oren, soort. wat. Ja, eh oh. <laughs> uh, water, wil dolgraag natuurlijk weer de eerste plaats in de hebben van de regio. Want daar is hij nu op de tweede plaats. En ja, hij probeert er alles aan. Uh, Zandvoort uh, dat steunt hem. Maar ook Jesse Daan, die doet uh, zijn best. Uh, Natje Berg, natuurlijk. En Vries dat zijn de twee werkpaarden. En dan voornamelijk op het, op het middenveld. Kan je nagaan. Maar goed, uh, Zandvoort uh, dat, uh, doet het goed. Uh, Zandvoort uh, is schreetig. Dat uh, had ik eigenlijk niet verwacht. Maar er zijn ze wel. Misschien wel na de bakel van Donderdag. Dat ze inderdaad eventjes de hebben gezet om toch weer goed te kunnen presteren. En dat zou alleen maar goed zijn, denk ik. De verre paas van uh, Naidsberg op Cas die speelt daar uh, Peter van de Oortuin en die wordt daar neergelegd op de rand van het 16-meter-gebied. En daar moet uh, aan de dat dat Budwater, daar echt goede zaken mee kan doen. Uh, we zullen snel afwachten, want we lopen dus van, uh, van de Oortuin op de grond. Er komt uh, geen kaart, zo te zien. Uh, er wordt wel aangesproken, de, de, de speler. En dan uh, moet ik even naar nummer 14. En ook dat kan ik uh, informeren. Uh, dat is dan uh, de. Uh, ja, die staat er dus niet op. Oh, dat is wel soms, dus, dat <laughs> Nummer 14 is. Even kijken. Barry Loerakke. Ja, ja, die was de boze hè? En uh, natuurlijk gaat, uh, staat Dit water en Uitsbergen staan achter uh, de bal. Ook Jesse Daan. Ja, ze kunnen het alle drie, denk ik. Dat is dus even kijken wat er gaat gebeuren. Uh, ik zie daar... hier. Uh... Oké, okay, Bidwater die krijgt uh, uh, iets met schermers, weet ik veel. Die moest nieuwe schermers halen. Nijsje staat erachter achter en is dan. Een meter buiten het 16-meter gebied. Dan gaat hij wel komen. Berg. Oh, oh, wat een goal. Wat een goal. Berg. Dat is niet normaal. Dit is normaal hè? Jongen, jongen. En we hebben weer een uitzending op. Ja, geweldig. <laughs> <laughs> het, het, het was zo simpel. Hij blaast die bal perfect. Die keeper kunnen nog wel met zijn handen aanzetten. Maar hij kon die bal niet stoppen. Hij kon hem niet tegenhouden. Dus bal gaat gewoon de olie. En we hebben 23 minuten gespeeld. 23,5 minuut. En het staat al 4-0. Oh. Nou, wat, wat een mooie wedstrijd. <laughs> ja. ja, nou ja, kijk. Goed voetbal is uniek. Zandvoort bakt er beste van natuurlijk. En uh, dat die, die, die, die, die moeten ze ook wel. zijn ze ook aan hun verplicht En ja, en de meid van met de schade zo klein mogelijk halen. Dat, dat ze schade oplopen, dat weten ze. Ze staan zeven op de, nee, zeven op de ranglijst. En uh, ja, die zijn natuurlijk veilig. Maar uh, met de 10-0 op je donder krijgen, dat is nooit prettig. Komt weer die bal. En uh, dat is de scherp van Jesse Daan. Daar kon uh, Patrick van der Oort niet bij. Uh, dat is wel per kan, kan die net, Nee, ik ben er net bij. Goed, je uh, uh, kan uitverdedigen. En doet ze via de linkerkant. Dan gaat het nu helemaal naar de rechterkant. komt de bal helemaal over. En dat is simpel verdedigen daar voor Zandvoort. Want het wordt helemaal teruggespeeld. Jessica kan hij net niet aankomen. En daar is het. Even kijken. En, uh, Justin Luiten. Die daar een speler tegenhoudt. Op reglementaire wijze. Dus Zandvoort mag lekker doorgaan. Zandvoort nu. Kast de Oh, wat is hier? Er iemand werkt niet hard. Ongelooflijk. Mooie paas, naar de andere kant. De water, de water die gaat natuurlijk weer schijnbeweging maken. Gaat nu langs de andere kant. En daar wordt hij neergelegd en dat is een penalty. een penalty. Hij wordt in het, dik in het gebied neergelegd. De speler, de nummer drie. En dan moet ik even, even kijken wie dat is. De nummer drie. Dat is uh, Barskoopnaams. Ja, die krijgt terecht de gele kaart. De bal gaat op de stip. Witwater gaat zich erachter zetten. En, en dat had ik ook wel verwacht. De vorige keer had hij een bal gemist, die kwam via de lat weer terug en toen scoorde hij, en dat helder dan niet. En nu gaat hij die, die nummer 9, de Spits, gaat heel vervelend doen, want Buitenwater legt die bal neer en schopt die bal net eventjes weg. Dat is heel onsportief, heel vervelend. Maar goed, die wordt toch genomen, moet gewonnen worden. En daar komt Buitenwater, neemt hij aanloop en snoeihard gewoon recht door het midden. 5-0, en we spelen op 25,5 minuut erop. Nou mooi! <lacht> <Moet er doorgaan. lacht> nee, we, we hebben deze meegekregen. Uh, mee de penalty die uh, ja. Ja, goed uh, benut ja. is. Ja, uh, ja, dat was ook aan zijn eer. Oh, dat wordt trouwens ook nu gestopt voor uh, wat drank. Voor wat uh, frisdrank of wat water. En uh, dat is een mooie reden om terug te gaan. naar de studio. graag de straks. Ja, dan gaan wij ook even stoppen voor drank. <lacht> Dankjewel Joop, tot straks. Ja, dat is makkelijk. Hè. Bij een penalty heb je geen muur. Dus hoef je niet over de muur heen. Maar gaat deze plaat wel over. Hier is het Klein Orkest.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 Soms ook in het westen willen zijn De plaat van het Klein Orkest over de muur tussen West- en Oost-Duitsland. En uiteraard blij dat de muur al heel veel jaren weg is. En het blijft ja, wel een klassieker dan, hè, deze single over de muur. Vijf minuten over half vier, we gaan hem doen, de evenementenagenda. Allereerst, zoals al wederom in het begin van dit programma aangegeven... is er een prachtige expositie overzicht tentoonstelling van Mart Visser... Onder het motto The Takeover. Uh, gedurende de, de, deze periode, die nog tot 1 juli uh, duurt, de, de periode van twee maanden, stelt Mart zijn tentoon in het oude raadhuis. Het Zandvoortsmuseum wordt volledig gewijd aan de kunst van de beeldend kunstenaar. Meer informatie over deze expositie kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www en zoals al eerder aangegeven in het programma, de, vandaag en morgen circuit Zandvoort, the place to be. Voor mensen die uh, verliefd, verliefd zijn op oldtimers, auto's tijdens de historische Zandvoort Trophy. Zowel vandaag als morgen races met de uh, Interstate Hark, de State of Art en KGT's. En natuurlijk ook vele, vele andere, ook vrije rijden sessies en de morgen uh, races. Dat allemaal vandaag nog tot een uh, 7 uur... en morgenochtend om 9 uur barst het uh, racegeweld weer los... tot een uur of vijf. Uh, dus liefhebbers, nogmaals van, de, van historische auto's... ga vanmiddag dan wel morgen naar het circuit Zandvoort. En vergeet niet dat het trouwens morgen wederom moederdag is. Dat is nog even een, een herinnering. Dan uh, de jazzliefhebbers morgen worden ook aangedacht... want dan is het tijd voor jazz in Zandvoort... Met deze keer José Koning. En dat begint allemaal om half drie en duurt tot half vijf. Met José Koning zang Hans Vromans piano, Mark de Jong drums... en Erik Timmermans op de contrabas. De locatie natuurlijk Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Meer informatie over dit jazzconcert en over alle andere jazzconcerten... kunt u terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl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 wat gerelateerd is aan Ibiza, zoals Lifestyle, Fashion, Jewels, Beauty... maar ook een lekker drankje, hapje en natuurlijk die, die heerlijke Ibiza-sound. Dat allemaal op 18 mei. Het begint om 2 uur en duurt tot 8 uur. De locatie Badhuisplein Zandvoort aan Zee, al hier. Ibiza-markt op 18 mei. Dan, ja, natuurlijk zondag en maandag... de Jumbo Race-dagen Driven bij Max Verstappen. Maar het begint eigenlijk allemaal op, al op de 18e uh, middags. Vanaf een uur of één met een aantal vrije trainingen van diverse raceklasses. Gevolgd door de zaterdag op 19 mei, met natuurlijk een vol programma. Bijvoorbeeld de Porsche GT3 Cup, Challenge Benelux, de TCR Benelux Europe. Dus vrijdagmiddag, zaterdag ook de gehele dag. Raceactiviteiten op Circuit Zandvoort. Dat allemaal natuurlijk in de aanloop naar de Jumbo Race Dagen Driven by Max Verstappen. op 19 en tot en met 21 mei. En hij komt ook, Ricciardo, zijn grote vriend, komt ook. En daarnaast vele, vele raceklassen en demonstraties van Formule 1. Het wordt een gigantisch festijn tijdens de Jumbo-race dagen driven by Max Verstappen. En ook uw lokale omroep zal daarbij acte de présence geven. En dan hebben we op 19 mei hebben we nog een groot muziekfestival in Zandvoort. Dat kan er ook nog wel bij. Gezellig de hele dag naar het circuit Zandvoort. En s'avonds gezellig feesten in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar 20 mei. Dan is het weer de tijd voor de traditionele Zandvoort e-live. Visualiseer zand tussen je tenen, een heerlijk vers gemaakte mojito in je linkerhand... De, vu de vuist van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat... en de blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat allemaal bij strandpaviljoen Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee... Tijdens Zandvoort Live op 20 mei vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 s nachts. Dat was hem. Dat was nou, hem. Oké, okay, nou. De Q2 uh, die is uh, nog uh, heel even aan de gang. En uh, zodra we de uitslag van Q2 uiteraard uh, aan jou geven. Op dit moment is de, de, de trek weer uh, clear gegeven. Dat betekent dat uh, de gele vlag weer. Uh, Opgeheven is dus iedereen weer op vol vermogen zijn laatste rondje kan gaan doen in Q2. Daarover meer naar deze van Matthew Wilder en Break My Straks gaan we uitgebreid uh, terugkijken uiteraard op de kwalificatie van de Formule 1. Q2 die er uh, inmiddels uh, op zit. Dan kunnen we zeggen dat uh, Max inderdaad de best of the rest is, uh, Albert-Jan. En dus op de vijfde plek doorgaat naar Q3. En wij gaan zo dadelijk door naar Duintjesveld, naar Joop van es, Voor het slot van de eerste helft uh, van SV Sanford tegen United Davo. Tussenstand 5-0. So hard om ons te maar doen, niet alles En nu ik in which you confess suspicions I've and thought you were better than pretending you're in a was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 That I don't desire another stone cold De single van Milan Meskens, onze zuidenbuurt en uh, Stone Cold Leijer. Ja, het slot uh, van de voetbalwedstrijd. Uh, Althans, de, de eerste helft van de voetbalwedstrijd. Oh ja, slot, slot, slot. Dat ja, de eerste slot. helft. We zijn in de 40 veertigste minuut nu. En oh, oké. Okay. Maar uh, wat ik zeggen wilde, uh, ja, er was net een doelpunt. Dat werd afgekeurd. Een doelpunt van United Davo, van buiten het spel. En uh, twee minuten later ging hij er nog een keertje in. En toen telde hij wel. Dus het stond, stond tussen vijf en één geworden. Maar het is niet om jezelf zorgen over te maken, want het is meer de lastigheid van van achterin... Dan, ...dan dat de United daarvoor echt goed is. En dat, uh, ja, dat was ook eigenlijk wel te verwachten. Nu uh, werkt uh, Arnold Jonge -Jong de bal weer weg. Patrick van de Oort, van de Oort. Zoek daar naar Burtwater op, die krijgt hem inderdaad, op de rechterkant. Snijdt naar binnen toe, speelt daar Casper uh, Fries aan, krijgt hem terug. Denk maar, dit is geen anders... Onzorgvuldig was dat van Carstensvrieff, die zijn tegenstander tegen de enkels en uh, krijgt een vrije stap tegen. En dat is helemaal in de buurt. Ook meneer, ik pik er even vijf meter, dat is tegenwoordig normaal bij het voetbal. Uh, als je ergens een, een, een plaats, uh, van een, plaats de ligt zou ik bijna zeggen, dan wordt altijd de bal 10 of 15 meter verder gelegd. En dat schrijft er niet erop let. Dus uh, wel, ja, heel irritant voor, uh, voor het publiek in ieder geval. Ondertussen is Sans het weer aan de bal. Arnold Jongejan, je krijgt hem ingespeeld. En daar eh, nu richting. die staat daar? Ik vind het Mijn grote vriend, de medestrijder dus voor een beter beetje... redelijk. Patrick die staat er een beetje voor. <laughs> zijn neefje was dat, oké. Okay, zijn neefje. Die, die kreeg de bal aangespeeld. Dat kon ik net niet zien. Uh, via Berg uh, naar Jongejan. Jongejan, daar die is hij Ja, die maakt het, het een prachtige zijn Zet hij 16 meter gebieden? Legt die bal voor en daar. Bukt, de uh, Vries, terwijl hij eigenlijk zo'n hoofd tegenaan moet zitten. Maar nu is het buurt water. Brengt die bal in de doelmond, Dat is een hele makkelijke bal voor de keeper. Die hadden wij ook nog wel gehad, erop, Dat was helemaal geen probleem. Oké. Okay. Uh, ja, uh, ja, echt. Was, uh, niemand in de buurt recht op de keeper af. Gewoon pakken. Voorlopig uh, gaat die bal weer richting uh, het, de helft van de Zandvoort. Maar daar is het uh, Zandvoort dat uh, het spel kan overnemen. Uh, dus, uh, uh, even kijken. Jonge Jan die krijgt hem nu teruggespeeld. Daar wordt het spel stilgelegd voor een overtreding. En uh, ik uh, denk dat het nog een redelijk pittige was eigenlijk. Uh, uh, de speler van Davo ligt te kruipen letterlijk op de grond en daar wordt uh, dus uh, hulp van de kant gevraagd. Komt hem dan ook eigenlijk aan? Ja, dus moet een, uh, ja, we moeten eigenlijk terug gaan roepen want dit gaat misschien te lang duren en dan misschien met twee minuten, drie minuten nog heel even terugkomen. Nou, Oké, okay, is goed, Joop. Prima, tot zo. Tot zo. Ja Joop, hoe gaat het met de speler van United Davo? Is hij alweer recht overeind? Ja, die is helemaal opgelapt natuurlijk, want uh, die waterzak die doet echt wonder. Dat is echt een heel middel, dat wil je echt niet weten. Maar goed, uh, het spel is weer verder gaan. Het is een beetje een uh, zoetsappige wedstrijd aan het worden. Het tempo is niet hoog. Het heeft ook waarschijnlijk ook te maken met de warmte. Het is al 23 graden hier, het zal misschien daar nog wel iets warmer zijn. En dat, uh, dat merk je toch wel. Uh, nu is Sanford aan de bal, rechterkant van het vel, het water. Die heeft nog wel energie, die wil er dan onder de binnenzijde, dat doet hij dan ook. Speelt nu uh, Kastje Fries aan, nee, je laat hem lopen voor je standaan. Daan. Daan, Dan spreekt hij nu naar buiten, naar Patrick van der hoort, Van der Hoorts op de uh, linkerkant, uh, terug naar Budwater. Water, dat gaat hij doen. Speelt daar uh, Kastje Fries aan, één, twee keer in het 16 meter gebied. Maar die terugplaatst, kaasbal van uh, Kastje was niet uh, Jufanet. Zandvoort was weer uh, van de bal af, maar nu is Zandvoort weer in balbezit. En kan daar uh, de broertje van... Uh, Goed, Magielsen die speelt nu voor, voor de tweede keer mee. Die kon dat... En dat oh, dat oh, was een kans voor Jesse de Haan. Ineens kreeg hij die bal en ineens was er een puntje en ineens was hij wel net naast het doel. Ja, dat is dan jammer in de 45e minuut. Uh, ja, ik was over die jongen van Magielsen bezig. Ja, die, uh, die speelt op het middenveld, moet nog een hoop leren, 17 jaar. Maar hij schijnt wel hetzelfde talent als zijn broer te hebben. En uh, dat is uh, natuurlijk heel erg uh, goed voor Zandvoort, omdat het een eigen kweek is. En misschien dat je dan zo'n jongen hier kan houden als die ploeg eh, omhoog gaat. En dat is natuurlijk voor het voorbestaan van voor het erg belangrijk. Jorjan Mans, pak die bal af daar op de achterlijn zo'n beetje. Brengt hem weer terug naar... Nou, hij krijgt hem terug nu. Nu Magielsen. Magielsen, die uh, weet niet wat hij ermee doet. Er wordt uiteindelijk Fries maar er zet een voet van uh, de United Davos spelen tussen. En de United Davos gaat nu... Uh, in de aanval. en uh, Er wordt nu weer de bal teruggespeeld van uh, Jurjemans op uh, Arnold Jongejan en die speelt daar uh, milan Berg Belekamp in. Terug naar, uh, er zit een beetje de piel achterin, oké, okay, nou is er dan eindelijk ruimte gecreëerd. Dat ging ook weer mans die uh, veel werk verricht in die achterste lijn en Berk Belekamp is met de bal aan de voet. Uh, nu gaat hij richting de helft van het veld. Zandvoort, Hij laat die bal onder zijn voet heen gaan. Erg jammer, want als er ineens ruimte geweest... en dat, uh, misschien had hij wel de bal niet verwacht, u weet... want normaal is dat niet hem om die de bal onder zijn voet te laten gaan. Nu een uitval van de United daarvoor. Op de grens van de 60 meter gebied van Zandvoort komt die bal terug... en een omhaal waar helemaal totaal geen last van heeft, uh, meneer jong -Jan. En die sterker nog, ik denk dat het het einde van de eerste helft is inderdaad. 5-1 bij rust... Ja, wat moet je dan voor de tweede helft verwachten op? Nou ja, misschien nog een paar erbij. Hè? Dan gaan we op ja, naar de tien. Zeggen, Toch? In ieder, in ieder geval uh, ga ik nu naar het grote basisschapatoennooi. Meneer even reclame maken. Ik heb de, de beste spelers van Nederland uit de jaren heen heb ik hier gezien spelen vanmiddag. En dat toernooi gaat nog door tot vijf uur. Uh, de tweede helft van deze wedstrijd van uh, Zandvoort tegen United-Davo wordt voor, voor, uh, van commentaar voorzien door John Lemmens. Die uh, heeft het ook regelmatig gedaan. Ik uh, doe mijn best om uh, over twee weken hier weer te zijn. Dat is de laatste wedstrijd van Zandvoort. En de, oh Nee, één week. Dan is de laatste wedstrijd zondag. En de allerlaatste is over één week en dat is uit. Dankjewel. wel. Tot de volgende keer. Dank wel Jan, voor, voor die mooie eerste helft. En geniet zometeen ja. van het basketbal. Ja, dat zal ik zes weken doen. Dankjewel. Oké, okay, hoi. <middels> On the edge, or on my mind, like a song that I can't escape. I don't know how many da da I can take. I need to know if you're feeling da the same. Is it too late? But now it's da to breathe. Terwijl je kan luisteren naar de muziek van Jax Jones, zitten wij die uh, kwalificatie te kijken. Wat is weer spannend, hè Albert Jan? Het is weer stuivenje wisselen, boven. Stuivenje wisselen, zeker. Want opnieuw met Lewis Hamilton op P nummer 1, Max Verstappen op P 2 en Ricciardo op P nummer 3. Blijft dat zo? Blijft we, dat zo? Ja, dat wordt straks. Ja, in het uh, volgende uur <laughs> van uh, Zandvoort op zaterdag. Want wij zijn er gewoon bij. Nou ja, niet in Spanje, maar we zitten gewoon in de studio aan de Talweg. Tina, Zalfoort, goedemiddag. En blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. Zometeen de derde en laatste uur van Zonvoort op zaterdag.